Een arts moet voorkomen dat patiëntgegevens in handen komen van anderen, laat staan in handen van een journalist, aldus het KNMG. Het vertrouwen van patiënten in de medische stand wordt geschaad door de handelwijze van Turken, vindt de federatie. Het OM gaat in beroep tegen het besluit om de boete van een orthodoxe jood kwijt te schelden. De man uit Rijswijk kreeg vorig jaar een boete van 150 euro omdat hij zijn ID-kaart niet bij zich had. Hij ging in beroep omdat hij van zijn geloof tijdens de sabbat niets bij zich mag dragen.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 Van de stageverslagen was 9% onvoldoende. Het onderzoek is gedaan door twee onafhankelijke commissies van de hogeschool in Zwolle. Alle afgegeven diploma's blijven geldig. Iedereen die sinds 2009 is afgestudeerd krijgt ter compensatie een masterclass aangeboden. Ook degene van wie het eindwerk in tweede instantie wel als voldoende is beoordeeld.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 Het weer vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt naar 0 graden in het zuidoosten en 4 aan de kust. Morgen bewolking en droog en voorals middags een stevige zuidwestenwind. Het wordt 9 tot 10 graden. Ah, en weer bij Verkeersinformatie staat nog zo'n 60 kilometer file. Op de A10 bij Amsterdam tussen Zeeburg en Krap en Koenplein staat de langste 7 kilometer... Op de A15 goor ik hem richting Europoort bij knooppunt Vaanplein 2 kilometer. Dat was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. En ook een wat langere file bij Rotterdam op de A16 naar Breda voor knooppunt Ridderkerk 6 kilometer.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 Zes over zes, goede avond, opnieuw commotie in het hoger onderwijs. Een kwart van de sinds 2009 afgestudeerde journalisten... van de Hogeschool Windersheim had nooit een diploma mogen krijgen. Eerste PvdA. Nog één week hebben ze, de PvdA-kamerleden... om zich kandidaat te stellen om Job Cohen op te volgen. Drie kamerleden denken daar in ieder geval nu al serieus over na. Zoals Diederik Samsom. De vraag is aan de leden wie ze willen steunen. Dus als ik uh, het doe, wil ik van tevoren van niemand steun hebben... dan gaan we gewoon de strijd aan en dan zien we aan het eind hoe het, wie er heeft gewonnen. Zo werkt het in een democratie. Samson heeft geen voorkeur voor een bepaalde tegenstander, mocht hij meedoen. Hij wil het tegen iedereen in de fractie opnemen. Tegen alle 29, of zij tegen mij, of helemaal niet. Ik ga er rustig eens over nadenken, jongens. Ik, mijn ambities zijn grenzeloos, maar uh, ik weet ook hoe groot deze stap is... En ik ga er dus goed over nadenken. Samson. Ook Martijn van Dam overweegt een gooi naar het fractievoorzitterschap. Ik vind het de opdracht aan al onze fractieleden om erover na te denken of ze daar een rol in kunnen spelen. Um, ik zal dat doen. Ik zal daar zo snel mogelijk uitsluit over geven. Ik vind dat ook uh, nodig in deze situatie. Het is een korte procedure. Uh, het zou denk ik goed zijn als zo snel mogelijk bekend is wie, um, um, wie dat debat met elkaar aangaan over de toekomst van de partij. Want dat is waar het debat over moet gaan. En dan oud-minister Ronald Plasterk. Ook hij overwicht. Iedereen moet erover nadenken, en, uh, en ik ook. Ik vind het een zeer zwaar besluit, want degene die de PvdA gaat leiden... die moet uh, ja, ook de mentale bereidheid hebben om namens de Partij van de Arbeid... Uh, het alternatief te vormen voor Mark Rutte. Dus als een grote verantwoordelijkheid dat besluit dan moet je ook echt goed over nadenken. Er gaan meer namen rond. Zoals die van oud-fractievoorzitter Mariette Hamer... van oud-staatssecretarissen Frans Timmermans en neembehad Al-Bayrak. Als over een week duidelijk is wie in de race zijn... dan mag uiteindelijk de partij zich daarover uitspreken. Formeel beslist de fractie natuurlijk zelf wie de nieuwe leider wordt. Maar de fractie zal de wens van de leden volgen. Dat zegt de waarnemend voorzitter Jeroen Dijsselbloem. En wij hebben als fractie besloten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 de waarnemend voorzitter. Jouke de Vries is politicoloog en bestuurskundige. Hij deed in het verleden ook als een gooi naar het lijsttrekkerschap... van de Partij van de Arbeid. Hij is het niet eens met de huidige gang van zaken.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 En dan weet je al dat er over enige tijd een andere politieke leider komt. Als nu iemand uh, door de leden wordt gekozen... en die doet het bijvoorbeeld in de korte periode die hij of zij krijgt, niet goed... Ja, dan heb je binnen de afzienbare tijd weer een andere politieke leider. En dat vind ik niet verstandig. Nog één week dus, dan wordt duidelijk wie allemaal beschikbaar zijn... als opvolger van Job Cohen. Over kiezen gesproken. In Jemen is weinig te kiezen. Daar uh, wordt formeel een nieuwe president gekozen. Het, er is alleen maar één Kandidaat vicepresident Al-Hadi. Die wordt dus de nieuwe leider. Daarmee komt officieel een einde aan 30 jaar lang president Saleh. Het stemmen verliep niet overal rustig. In het zuiden bijvoorbeeld zijn aanvallen gedaan op stembureaus. Daar zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Judith Spiegels, journalist in Jemen. Uh, Judith, jij zit in het noorden, in de hoofdstad Sana'a. Is daar wel alles rustig gebleven? Ja, daar is het rustig gebleven. In elk geval wat betreft geweld. Het was uh, in zoverre niet rustig dat er, vond ik, veel mensen bij de stembureaus waren. Dat het vrolijk was. Mensen waren blij. Mensen waren ook opgelucht, zagen het als een, als een goede dag in de geschiedenis van Jemen. Met name ook omdat, wat je zelf zojuist zegt, dit toch wel echt het einde betekent van uh, Ali Abdullah Saleh als president. En dat werd uh, gevierd, als het ware. Dus in het noorden een hele andere sfeer dan in het zuiden. En hoe verloopt die stemprocedure? Want uh, ja, ze, ze kunnen maar op één iemand uh, stemmen... dus er zal wel niet gefraudeerd worden, denk ik. Nee, precies. Er valt nauwelijks te frauderen... het enige waar je nog mee zou kunnen frauderen... is het aantal mensen dat gaat stemmen. Want het is wel belangrijk... Uh, er kan inderdaad alleen maar op deze man gestemd worden... maar het is wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dat doen... zodat hij in de komende twee jaar uh, ja, gro zo groot mogelijke slagkracht heeft... Dus als er gefraudeerd zou worden, zou je dat op die manier kunnen doen. Maar ik was vandaag bij een, um, bij een centrum van jongeren. Dat is ook wel leuk. Die hebben een sms-dienst opgezet. Waar iedereen die ook maar iets ziet uh, van fraude of andere misstanden... een smsje naartoe kan sturen. En toen ik daar was, hadden ze al duizenden smsjes binnengekregen. Maar dat waren meestal uh, hard onder de riem smsjes of gebeden. Maar er zat nauwelijks fraude tussen. Het enige wat er wel tussen zat, waren veel... Uh, verontruste verontrusten sms'jes uit het zuiden waarin mensen inderdaad zeiden... er wordt hier geschoten, uh, ik durf niet naar buiten, ik durf niet te gaan stemmen. Wat is je indruk, Judith? Zijn er veel mensen gaan stemmen? Uh, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Weet je, waar ik was, daar zag ik wel veel mensen. Maar eerlijk gezegd ging het stemproces ook heel langzaam. Per persoon duurde het minuten tussen het je aanmelden bij zo'n stemcomité... en het papiertje in de bus stoppen. Dus dat die rijen lang zijn, heeft waarschijnlijk ook gewoon daarmee te maken. Ik kan heel, heel, moeilijk inschatten of er nou echt veel mensen zijn gaan stemmen. En dat is wel nodig, want wat willen de organisatie? Wil de vijf miljoen stemmen van de 12 miljoen stemgerechtigden? Nou, of dat vandaag is gaan stemmen, dat betwijfel ik toch. En we zullen het ook nog wel horen, maar dat kan wel even duren... want alles gaat hier met de hand. Niks is gecomputeriseerd. Ja, vorig jaar zagen we duizenden mensen de straat opgaan om het vertrek van Saleh te eisen. Zijn die ook gaan stemmen op de kandidaat die nu door Saleh naar voren is geschoven? Nou, dat is een beetje 50-50, sommigen wel. Die zeggen, nou ja, laten we dan maar proberen op deze manier een einde aan die crisis te maken. En het is toch een stapje in de richting van wat we wilden, namelijk het vertrek van Saleh. Anderen zeggen allemaal nooit niet, dit is helemaal niet wat wij willen, dit is absoluut niet democratisch. En we gingen toch echt voor die democratie, dus die boycotten die verkiezingen. Wanneer is de uitslag bekend, Judith? Nou, ik vermoed morgenochtend. En dan denk ik dat Hadi gaat winnen. <laughs> Zetten we ons geld op. Dankjewel, Judith Spiegel. Joe. De politie heeft tijdens het carnaval in Kaatsheuvel de handen vol gehad aan een groep van zo'n 50 railschoppers. Afgelopen nacht ontstond in het noord brabantse dorp een dreigende en grimmige sfeer. En dat was al voor de derde nacht op rij. Rob Luiten van de politie: Goedavond. Goedavond. Wat is er aan de hand in Kaatsheuvel? Ja, een grimmige sfeer. Ik denk dat je het daar uitstekend mee verwoordt. Uh, het loopt nog niet uit de hand en dat willen we ook, uh, ook zo houden. Uh, de sfeer rond de carnaval in Midden- en West-Brabant is uitstekend. En helaas hebben we in Kaatsheuvel een groepje wat het uh, toch dreigt te gaan verzieken. hoe komt dat? Ja, een aantal weken geleden, daar zien we wel een oorzaakje... een aantal weken geleden heeft een kern van dit groepje... een confrontatie met de politie gehad. Er is tegen politieauto's geschopt, er is gescholden op de politie. Het lijkt erop dat ze carnaval willen gebruiken... om die confrontatie opnieuw aan te gaan. En we hebben ons tot op heden niet laten provoceren... maar als het nodig is, dan zijn we daar. Want wat voor jongeren zijn dit? Ja, het zijn over het algemeen lokale jongeren... maar ook een aantal van buiten Kaatsheuvel... Uh, het gaat dan over het algemeen over uh, uh, jongeren die op één horika-gelegenheid zitten. En dan moet je je toch wel even voorstellen dat in die horika-gelegenheid uh, zo'n 600 mensen aanwezig zijn. En dat dit uh, relatief kleine groepje van een man of twintig met wat aanhang uh, het dan toch elke avond even dreigt uh, te verpesten. Maar ik zou het toch nog geen rellen willen noemen. Uh, voorlopig houden we het onder controle. Hoe komt het dat deze groep, want het gaat om een kleine groep die een aanhang krijgt, zoals u beschrijft, met carnaval zo gegroeid is? Ja, nou ja, dat, dat die groeit, uh, uh, dat lijkt erop dat er toch veel meelopers zijn. Hè. Het, het, het zal toch altijd zo zijn dat er een kern is die zoiets gaat proberen. Uh, je kunt relatief anoniem met carnaval. Kun je eens een keer wat, uh, wat proberen als je kwaad in de zin hebt? Nou, dat lijkt nu ook aan de hand te zijn. Uh, gelukkig zien we dan ook elke avond als wij ons gezicht laten zien... en als wij erop aandringen, en dat moest helaas gisteravond toch wel met wat, uh, met wat dwang... Uh, dat die groep naar huis moet gaan, dan zie je toch snel dat die meelopers al snel vertrekken... en dat het bij een enkele aanhouding kan blijven. En wat bedoelt u met wat dwang? Nou, uh, gisteravond uh, kwam het zover dat we echt hebben moeten vorderen dat die jongeren van de straat zouden verdwijnen. Hè, om uh, te voorkomen dat het ging escaleren. Uh, dat betekent dat we toch met een aantal politiemensen, een twaalftal uh, politiemensen, dus dat, dat is allemaal nog heel relatief. Uh, ook onze wapenstok hebben moeten trekken... Waarnaar nou gelukkig niet, uh, uh, geen gekke dingen mee hebben hoeven doen. Uh, en dan zie je dat toch uh, het grote deel van die jongeren eieren voor hun geld kiest... en uh, denkt van nou, laten we toch maar gaan. En die kleine kern die dan overblijft, dat, uh, ja, dat uh, doet ook niet veel meer. Ja, wat verwacht u komende nacht, het einde van carnaval? Ja, het is de laatste nacht. Uh, laten we eerlijk zijn, uh, als het een echte carnavalsvereniging is... dan wordt, zoals dat hier in het zuiden heet, om twaalf uur de prins begraven... En laten we nou maar hopen dat dit incident dan ook om 12 uur begraven wordt. Dus we hopen dat het weer rustig blijft. Rob Louter, woordvoerder van de politie Midden-West-Brabant. Dank u wel. Straks in Moskou voetbalt Real Madrid tegen CSKA Moskou. We horen zo meer van Ronald van der Geer. Eerst horen we van Kees Kwaks bij de AWB hoe het ervoor staat op de Nederlandse wegen. De spits uh, loopt uh, nu heel snel terug. Het was al niet veel, er is nog zo'n 30 kilometer van over. De A2 Amsterdam-Utrecht, een afgesloten rijstrook bij Breukelen, zorgt voor file. Op de A4 en beide richtingen files tussen Leidsterdam en zoeterwouder rijn zo'n 4 kilometer. Dan bij Amsterdam op de A10 voor de Koentenon nog 4 kilometer, en tussen Zeeburg en de Afred-Volendam 3. Dan de A16 Rotterdam richting Breda, bij knoop Ridderkerk 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Hogeschool Windesheim heeft de diploma's van 360 journalistiek studenten opnieuw laten beoordelen. Een kwart had geen diploma moeten krijgen, omdat hun prestaties te mager waren. Albert Cornelis is bestuursvoorzitter van Windesheim. Goedenavond. Goedenavond. Dit is gebleken uit onderzoek. Alles is tegen het licht gehouden. Is het nou erger dan u had verwacht? Uh, nee. En dat kan ik uitleggen. Ik denk dat... Uh, in het kader van de accreditatie... Uh, zijn er uh, 23 dossiers beoordeeld. En de accreditatiecommissie heeft toen vastgesteld... dat er daar in hun ogen 11 van de 23, dus bijna 50%, uh, hiëten had. In de second opinion, waarbij dezelfde onderdelen van de studie... dus niet de diploma's, maar er zijn twee studieonderdelen uh, bekeken... bleek dat bij de hart van de opleiding, dat gaat over de stageverslagen... waar journalistieke producties in zitten, het percentage 9% was. En bij de onderzoeksstages was het percentage 23 nog steeds te veel. Ja, maar in ieder geval... Een, een kwart onder de maat. niet is herbevestigd wat in de accreditatie uh, is vastgesteld. Ja, dus niet de helft, maar een kwart was onder de maat. Wij, wij hoorden vanmiddag deze student reageren. Is gewoon echt veel verslagenheid. Want ik heb geen idee wat ik verkeerd heb gedaan. En als je maar weet wat je verkeerd hebt gedaan, dan, dan kun je weer verder kijken. Maar ja, dat gaat nu een beetje moeilijk. Maar deze student weet niet wat hij verkeerd heeft ge gedaan. Kunt u hem dat uitleggen? Ja, dat kan ik hem uitleggen. Wat, we, uh, wat gebeurd is, uh, omdat het gaat over 360 studenten... Uh, die moesten allemaal in een korte tijdsperiode gebeld worden. Dus die studenten hebben ieder individueel hun eigen uitslag gekregen... Daar zijn uh, twee mogelijkheden gemaakt tijdens dat telefoongesprek. Eén is dat de studenten die het werk wil inzien... en dat zou dus deze student die zegt van... nou, ik weet niet wat er aan scheelt, die kan uh, bij ons komen... kan die het dossier van die uh, second opinion gewoon inzien. En een tweede is dat als hij een gesprek wil met de opleiding... dus zijn begeleidende docent of andere docenten wil spreken... kan daar ook een afspraak voor gemaakt worden. Dus dan kan hij precies van ons horen. Um, wat er niet goed was. Wat uit de second opinion is gekomen. Ja, ja. Ze hoeven hun diploma niet in te leveren, degene die ondermaat zijn nee. gepresteerd. Waarom nee, eigenlijk maar... niet? Nou, er zijn twee belangrijke uh, elementen voor. Is dat uh, één bij wet is het zo dat een diploma wat is afgegeven... gesanctioneerd door een examencommissie is een rechtsgeldig diploma. En dat blijft zo tot een lengte van jaren. Dus een diploma kan, wat gegeven is, kan... Met één uitzondering, en dat is als later... Uh, nou, dat hebben we op andere plekken Blijkt ook gezien. Dat en dat ja. Dan kan dat wel, maar daar is hier geen sprake van. Dus dat betekent dat dat geldig blijft. Een tweede vind ik ook belangrijk is dat uh, in de accreditatie is aangegeven dat... Uh, de opleiding in de eerste drie jaar eigenlijk nauwelijks geen had. Dat uh, de voorzieningen van de opleiding op orde waren... maar dat er in het vierde jaar zowel in de borging van de becijfering... en dat is nu herbevestigd, als ook uh, de LAT niet helemaal op het hbo-niveau heeft gelegen. Dus als je zeg, zeg maar de meetlat op 1,50 meter zou moeten leggen... voor de eindtermen van deze opleiding... dan lag de lat op deze twee onderdelen bij een deel van de studenten niet op 1,50 meter. Nou, en dat kan natuurlijk nou. docenten ook verweten worden in het bestuur. Zijn er docenten de laan uitgestuurd? Wat wij nu aan het doen zijn, is uh, een analyse uh, naar het personeel toe. Daar komt in ieder geval uit... Uh, bij deze second opinion dat wij als het gaat om uh, het onderzoek, dat daar als het gaat om bij nascholing en het upwaarderen up, uh, van de opleiding, we daar een forse inspanning te leveren ja, Dat hebben. is een heel lang antwoord. Dat betekent dat u gewoon uh, de docenten in dienst uh, houdt, maar ze gaat vertellen hoe ze het voortaan wel moeten doen? Nou, dat weet ik nog niet. Het, het kan zijn, uh, en dat is... Uh, wat elke goede werkgever doet op het moment dat het zo is dat aantoonbaar fouten zijn gemaakt die verwijtbaar zijn, dan zullen daar consequenties aan worden verbonden. En als dat niet speelt, dan zal er in ieder geval vormen van bijna nascholing nodig zijn. En wat verbindt u er voor, voor consequenties aan voor uzelf? Want u bent natuurlijk de bestuursvoorzitter. Voor mijzelf, ik denk dat uh, uh, ik begrijp dat u die vraag stelt. Ik voel mij uh, vanaf het begin. Uh, daar probeer ik me ook naar te gedragen. Zodat we um, nou, goed in kaart hebben gebracht. wat er zou moeten gebeuren. om deze opleiding weer op het niveau te brengen. Uh, van het HBO. Al, alle, alle elementen die daarvoor nodig zijn. en de commissies die daarvoor nodig zijn. hebben we ingesteld. Niet, niet, aftreden, maar optreden, niet aftreden, maar optreden. Niet aftreden, maar optreden, zegt in in daarna. Vanuit mijn positie. Uh, elke student die dit overkomt. is er één te veel. Dus ik blijf het vervelend vinden voor studenten. dat. Dat heb ik al vaker gezegd, daar kan ik ook persoonlijk oprechte excuses voor aanbieden. Maar daar blijft het, als het om mijzelf gaat, blijft het ook bij. Albert Cornelis, de bestuursvoorzitter van Windesheim. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Avond alweer. Veel ganzen die rondom Schiphol vliegen worden afgemaakt... omdat ze een gevaar vormen voor de vliegtuigen. Er is een bestemming voor bedacht. Ze liggen vanaf donderdag gefileerd en wel bij de voedselbank. Reinier van Elderen van de wildbeheereenheid Haarlemmermeer... is een van de jagers die op de overlastgevende ganzen jaagt. Verslaggever Roel Paul praat met hem. Is het lastig om in een uh, gans te schieten? Uh, Gas uh, moet wel binnen een afstand van uh, 25 30 meter komen om hem, uh, om hem goed te kunnen schieten op met een wijdelijk schot. En waar schiet u dan mee? Dit zijn uh, de patronen? Ja, dit zijn uh, hagelpatronen. Zijn zware patronen die uh, een die flinke, flinke zware lading hebben. Dus, uh, je moet proberen vooral voor op de kop te, te raken. En dan heb je de meeste kans. Ja, ja rustig maar. Braaf. Ik zou zeggen. De hond is... Uh, ik loop er even. Daar is de hond ook even. Ja, kom maar. Braaf. Zo klinkt dat. De hond gaat op zoek naar iets wat er niet is. Want wij voor de goede orde, dit waren losse ja. schoten. Er ja. is dus hier heel veel vliegverkeer. Ja. Er ja, euh... zijn heel veel, dus ongeveer 1200, gemiddeld 1200 vliegbewegingen per dag op Schiphol. Als er een vlucht ganzen langskomt, ja, dan kan dat gevaarlijk zijn. En, uh... Hoe vaak gaat het dan mis dat er een vliegtuig in aanvaring komt met uh, een gans? Uh, in 2011 waren er uh, in totaal vogelaanvaringen ongeveer 318, be uh, begreep ik. Maar het zijn niet allemaal ganzen geweest. Maar de ganzen zijn wel de gevaarlijke. Er is een R-Marok-toestel dat is uh, bijna neergestort. Het is, een, uh, het is een groot probleem. En men probeert ook allerlei andere maatregelen, uh, andere gewassen telen. Nee. En, uh, maar dat is allemaal symptoombestrijding. De populatie moet gewoon omlaag. En daar zijn wij uh, voor. Ik had uh, hele vogels met veren en al verwacht. Maar het zijn uh, keurige filetjes. Ja, we hebben zelfs jagers zeg maar, netjes de borsten eruit gesneden. sommige de poten ook. Dus ze zijn helemaal pan klaargemaakt voor de, voor de mensen van de voedselbank... Ja. die het in een pakket krijgen. Ze zijn nu even ingevroren, maar het ziet er, ziet er prachtig uit, dacht ja? ik. Het mooi is, rood het, vlees? Het is heel mooi vlees, ja. Het, is, het moet wat langer garen omdat de wilde ganzen zijn. Je weet nooit, als je, als je gefokte ganzen koopt, heb je altijd jonge ganzen. Mm -hmm. Maar van de wilde weet je nooit. kunnen ganzen zijn die wat ouder zijn. Ja. En dan is het goed om ze een uur of drie te laten sudderen, de borsten. En de jonge ganzen die kun je een beetje braden als biefstuk. Er zit een mooi randje vet aan. Ja. Heeft u deze zelf geschoten? Uh, nee, ik heb deze niet zelf geschoten. De, deze zijn geschoten door vier leden van de wildbeer in het uh, Haan Die hebben ze zaterdag geschoten... Uh, vlak bij de, bij de luchthaven Schiphol de kwamen er een honderden kwamen er weer aan. En ze zijn direct, uh, toen de boer gewaarschuwd heeft, zitten er weer, zijn ze opgetreden en toen hebben ze er een 29 geschoten. Nu zijn die ganzenfiletjes netjes uitgebeend en vacuüm verpakt en vervolgens diepgevroren. Maar wat gebeurde er normaal gesproken mee? Uh, normaal brengen we ze bij de poelier. Dus we hebben wel een poelier in de Bollestreek dus een poelier in het foodcenter in Amsterdam. Dit is dan slecht nieuws voor de poelier, want nu gaan ze gratis naar de voedselbank. Uh, ja, maar ik denk niet dat uh, de mensen zeg maar, uh, die bij de voedselbank uh, eten kopen, dat die anders zo snel ganzen uh, zouden nee. kopen. Want, uh, maar er blijft genoeg uh, over voor de polier? Ja, of? er blijft meer dan genoeg over, want de polier die geeft er weinig voor. De prijzen zijn gewoon laag, want mm. die heeft het probleem om ze allemaal af te zetten. Maar uh, er zijn delen van Nederland waar ze de ganzen niet meer kwijt kunnen polieren. Ze zeggen: Ik heb er genoeg, ik wil ze even niet. Ja, en dan uh, komen ze zeg maar, in de, in de afvaltoorn terecht. Yeah. En dat is natuurlijk zonde. En daarom is het ook goed als wij zeggen... Wij, wij halen een gedeelte van die ganzen uit de omloop. En uh, wij, uh, wij schenken ze aan de voedselbank. En dat is ook een beetje maatschappelijk gezien. Is dat, uh, natuurlijk, uh, ja, vind ik dat wel een goede zaakje. Ja. En dat vindt zijn trouwe viervoeter ook zo horen. In de Champions League wordt uh, weer gevoetbald. In de achtste finales neemt Real Madrid het op tegen CSKA Moskou. We zitten met de schuine oog te kijken, Ronald van der Geer... want ze zijn al een half uurtje bezig in Moskou. Nog zonder uh, doelpunten, volgens mij. Nog zonder doelpunten. Wel met een Nederlandse scheidsrechter Bjorn Kuipers fluit daar. Leuk is ook om te zien dat Moussa en Wermbloom daar spelen. Tot voor kort nog in de Nederlandse competitie actief nu in Moskou. En die Wermbloom heeft het Kuipers al lastig gemaakt. Wij kennen hem van uh, vooral overtredingen en ellebogen. Dat heeft hij al volop gedaan in deze wedstrijd. Maar het is nog 0 bij CSKA Moskou tegen Real. Ja. Kwart van negen. Chelsea tegen Napoli. De coach van Chelsea die kan wel een meevaller gebruiken volgens mij. Hij staat zwaar onder druk. Villas Boas. Um, ja, je moet daar kampioen worden. Je moet dan ook veel prijzen winnen. Hij staat op dit moment vijfde, 17 punten achter op City. Dus als er al iets gewonnen moet worden, moet dat in de Champions League gebeuren. Dus ja, uit tegen Napoli, dan ligt de druk uh, vol erop. Wie is de coach van Napoli vanavond? Ja, dat is uh, Frustalupi, Nicolo Frustalupi. Dat is een zoon van een legendarische voetballer. Maar dat komt omdat de eerste coach, Mazzali, geschorst ja. is. Is nogal eens een boekje te buiten gegaan in de wedstrijd tegen Villarreal. Speler van de tegenstander geduwd, twee wedstrijden geschorst. Maar men zegt dat dit een nog grotere tacticus is dan de hoofdtrainer. Dus uh, men is vol vertrouwen. Vanavond op Radio 1 en die wedstrijd Napoli-Chelsea wordt door jou gevolgd. Ronald van der Geer, dank je. Lekker verder kijken naar uh, Real. Dit was het Radio 1. Een journaal van dinsdag 21 februari, zo dadelijk na het nieuws van half zeven. Avondspits van WNL. Joost Eertmans, goedenavond. Hey, Lucilla, goedenavond. Uh, wij gaan praten over fatsoen, uh, fatsoen op de roltrap. Uh, er zijn we namelijk niet zo van in Nederland. Heel anders dan in Engeland, waar iedereen keurig rechts op de roltrap staat. Dat zul je wel weten. Het uh, is trouwens wel opvallend. Zelfs in Engeland staat men rechts. Dat kun je ultra-rechts noemen, terwijl men iedereen daar links uh, rijdt. Maar daar staat men rechts, zodat mensen met haast links voorbij kunnen gaan. Dat doet men niet in Nederland. Iedereen bl blokkeert de zaak. En nou heeft ProRail bedacht om stickers te laten drukken... met daarop de tekst links gaan, rechts staan spreekt mij natuurlijk erg aan, dat zul je begrijpen. Eh, daarom is het ook mijn stelling van vanavond. Rechts op de roltrap in Nederland. Ik zou het niet alleen eh, bij, eh, bij stations willen. Ik zou het eigenlijk ook in warenhuizen willen. Ik zou het eigenlijk ook op Schiphol willen. Mensen moeten zich gewoon fatsoenlijk gedragen op de roltrap. Rechts gaan staan en dan volgt misschien de rest van het fatsoens... Offensief vanzelf. Doe mee dus aan deze discussie. Rechts op de roltrap vindt u het belangrijk 0800 21 Of gebruik hashtag WNL. Hashtag Eerdmans. We praten erover. Fatsoen. En dat begint wat mij betreft op de roltrap. Tot zo meteen in avondspits van WNL na het NOS Journaal. Tot zo. Frik Barendse is manager van Ali B.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 Fiscale veranderingen voor zijn is prettiger dan achteraan hollen. Dit was de F uit het alfabet van alfabet. Alfabet Autolies, verrassend voorspelbaar. Alfabetautolies.nl. Radio 1, het NOS-journaal. André van Duin krijgt de Edison-oeuvreprijs 2012. Hij wordt geëerd voor zijn enorme oeuvre en zijn buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek.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 Ook na zijn vertrek naar het buitenland bleef hij betrokken bij het intellectuele debat in Nederland. Fritz Staal was 81 jaar. Op de effectenbeurs van New York is de Dow Jones-index voor het eerst in bijna vier jaar boven de 13.000 punten gekomen. Vorig jaar werd het herstel op de beurs ruw onderbroken toen Stellet en Poors de kredietstatus van de VS verlaagde. De laatste maanden ging het weer hard omhoog onder invloed van toenemend optimisme over de Amerikaanse economie. En het Syrische leger heeft vandaag opnieuw de stad Homs onder vuur genomen en aanvallen uitgevoerd in verschillende dorpen. Daarbij zijn mogelijk meer dan 50 mensen om het leven gekomen. Het Rode Kruis roept op om dagelijks twee uur lang een staakt het vuur in acht te nemen, zodat de gewonden kunnen worden geholpen. En dat zijn hoofdpunten: Het weer. Willemijn weer. Het gaat morgen heel hard waaien, vooral aan zee. Daar komt een stormachtige wind te staan. Het KNMI heeft voor het einde van woensdagmiddag en woensdagavond... waarschuwingen afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. En naast veel wind is daar ook kans op zware windstoten tot zo'n 80 km per uur. Maar eerst vannacht. Het is flink bewolkt en de temperatuur daalt naar zo'n 1 tot 5 graden... en het blijft droog. Morgen is het lenteachtig, met de zon afgewisseld door wat wolkenvelden... ook droog en maximaal van 8 tot 10 graden... Later in de middag raakt het vanuit het noorden bewolkt en dat is ook het moment dat het zo hard gaat waaien. In het noorden begint het te regenen en dat gebied breidt zich dan in de avond en nacht naar donderdag over ons land uit. Donderdag, maar ook vrijdag is het zacht, maar wel bewolkt met soms wat regen. In het weekend blijft het zacht, maar dan schijnt de zon weer af en toe. Aan de verkeersinformatie. 20 kilometer verder nog, de langste vierde is dan op de A4 Amsterdam-Den Haag, bij Zoetewouden Rijndijk 4 kilometer, op de Ring A10 tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid-Vier. Op de ring A10 tussen Geuzeveld en de Koenten 4 kilometer. En van Gouda naar Hoek van Holland op de A20 bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Rechts op de Roltrop. Goedenavond van links naar rechts. Het gaat erg snel. Dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u meepraten. Bel WNL 0800 1121. Na proeven op de stations van Amersfoort en Leiden gaat ProRail nu in heel Nederland treinreizigers wijzen op het juiste gebruik van de roltrap op stations. Links gaan, rechts staan. Dat is niet het nieuwe motto van de PvdA, maar de tekst op de stickers die op 150 roltrappen zullen worden geplakt. In veel andere landen is het volstrekt normaal om rechts op de roltrap te staan, zodat anderen met meer haastje kunnen passeren. U bent vast wel eens in Londen geweest, daar heeft men geen stickers nodig. Wat mij betreft haken ook de Warehuizen en Schiphol in op dit nieuwe fatsoensinitiatief. Houd rechts op de Roltrap. Bel WNL 0800 1121. Ja, welkom bij Avondspits. Dat is natuurlijk een ankeiler voor meer fatsoen in het openbaar domein, kun je zeggen. Vorderingen bij de kassa, u kent het wel, niet helpen. Als er een buggy de tram uit moet, een beetje voorrang geven op de, op de zebra. Wat vroeger dan, dan, je, dan je misschien normaal doet. Dat is eigenlijk waar ik het over wil hebben. Maar laten we die roltrap nu eens als voorbeeld nemen. We staan met z'n allen daar de zaak te blokkeren. Mensen willen er langs, dat levert, levert irritaties op. Misschien kent u het wel. En dat is eigenlijk een heel goed initiatief van ProRail, moet ik zeggen. Na alle, alle winterdepressies die we op de trein hebben meegemaakt, komen ze met een goed Initiatief vind ik, sticker erop en zeggen... jongens, hou gewoon rechts als jij op die roltrap gaat staan. Heeft u ervaringen met de roltrap en het gebruik ervan... dan vind ik het leuk dat u belt 0811 of zegt u, joh, daar heb je toch geen sticker voor nodig... dat moeten we inderdaad doen, maar uh, hou eens op met, met daar, uh, daar die sticker bij te plakken. Kan ook, 0811 bij Avondspits komt u binnen live hier... en u kunt ook Twitter hoor, hashtag Eerdmans, uh, hashtag WNL... en dat gebeurt, lijn die zegt, rechts staan, links gaan... is voor de politiek een aanrader, rechts... Dan wat ingehaald wordt door links. Ja, ik vind ze leuk. Dezelfde heb ik al eerder gezien. Dat was namelijk, wie was daar? Wouter... Nee, dat was een ander, die kom ik zo nog tegen. To Dezen zegt niet meer dan normaal op de roltrap. Rechts staan, links langs gaan. Heel de wereld doet het behalve juist in, in Nederland. Edward Prins zegt totaal niet mee eens. Naast elke roltrap is altijd een gewone trap. Mensen met haast kunnen prima. Via die trappen is ook een invalshoek. Eerst koffie, zegt eens. En ook niet meer keuvelen over wasmiddelen in, in de ingang van de supermarkt. Kijk, Er komt van alles binnen, luisteraars. Van mensen die zich toch een klein beetje ergeren aan wat, uh, wat er gebeurt... zo'n beetje in het... In het uh, in het dagelijks leven. En ik vind het leuk om daar ook uw uh, ervaringen bij te horen. Laat eens kijken naar de eerste beller. En dat was volgens mij Valentijn. Valentijn Nilsson, Goedenavond. Ja, hallo. Uh, je hebt al een veel verteld. Even de... de. Misschien ja. even de luidspreker iets zachter. Valentijn? Ik, ik, ja. Ik heb geen luidspreker. Oh. Uh, maar ik zeg gewoon: doe af en toe eens een stapje opzij. Maatschappij. Vanandijn, bel zo even terug, want het is inderdaad heel erg lastig okay. te verstaan, dus ik uh, moet je eventjes, uh, eventjes uh, onderbreken. Wesley van Bommel, uit Goedenavond. Hallo. Zeg maar. Ik, heb, uh, ik zit zelf inderdaad met enige regelmaat moet ik met de trein of met het openbaar vervoer en kom je met een enige regelmaat roltrap te tegen. En het is mij inderdaad al een meerdere, meerdere malen gebeurd dat ik er dan inderdaad uh, dat ik er niet door kan op de roltrap. Uh, dan toch mijn aansluiting net aan mis en dan heb ik zelf altijd zoiets van als je nou inderdaad even een stapje naar rechts doet ja dan, dan, dan haal ik mijn bus en dan is voor mij in ieder geval ook de ja. korte maar ook de irritatie weg en inderdaad uh, in andere landen zou het dan normaal moeten zijn ik vind dat het eigenlijk hier ook normaal moet zijn ja. ik kan me voorstellen dat niet iedereen het verzint en dan ja om er nou een sticker bij te plakken ja ah ja blijkbaar hebben we het toch wel nodig want uh, blijkbaar hebben we het net dat ene zetje nodig om toch dat rechtsaanhouden uh, te leren, laat ik het zo noemen. Ja, precies. En als jij er niet langs komt, ga je dan een duwtje geven of, of, of wacht je even je kans af? Ik uh, wacht even mijn kans af. Hoewel ik dan af en toe een beetje haast kan zijn, vind ik het dan ook wel weer niet nodig om dan... Uh, heel, heel overdreven te gaan vloeken of zetteren, of er dan wat van te gaan zeggen. Dan blijf ik gewoon lekker rustig wachten ja. en dan loop ik daarna wel eventjes een stukje harder door. Meestal haal je hem wel en dan die ene keer dat je hem net niet haalt, is jammer. Ja. Maar daar ga ik me dan niet echt druk over lopen maken. Wesley, dankjewel. je wel. rechts op de roltrap. Dat is mijn stellingname en u ziet de lading, die voelt u wel, de lading die daaronder zit wel, neem ik aan. Frans, STJ. Ja, uh, ik ben het daar niet mee eens. Want uh, ik uh, denk gewoon, oh, jongens, even, blijf even rustig. We zijn al gehaast genoeg met z'n allen gestrest, ja. Zoveel mensen burn-out. Ga lekker op tijd weg met openbaar vervoer. Als het rijdt, dan weet ik wel, uh, ja. dat is een ander punt. Jij pakt de roltrap uh, gewoon drie keer. Maar, waarom moeten we al schikker gaan rennen? Ja. En uh, kunnen we niet gewoon even nog een paar seconden op de roltrap blijven? Nou, als ik mijn trein net niet haal, dan hoop ik dat er iemand is die even aan de kant gaat, toch? Je weg gaan van huis. Ja, je gewoon moet even wat, rust, wat rust creëren voor jezelf. Ja. En dit is gewoon weer een typisch voorbeeld dat we met z'n allen in die red race uh, mee gaan doen. Maar het heeft toch ook iets met uh, fatsoen te maken? Als jij geen haast hebt, prima. Andere mensen hebben het wel. Stap even aan de kant. als ik geen haast heb, dan gaat het niet over. Het gaat om dat mensen gewoon duidelijk te laat of uh, op het laatste moment kiezen om met het openbaar vervoer te gaan. En die ga jij even goed blokkeren op de Rotterdam. Nee, daar gaat het niet om. Oh. Ik ben helemaal eens dat het fatsoenlijk uh, moet in Nederland en beter moet wat dat er gaat. Want dan kun je waar eens om je heen kijken. Maar, sek met z'n allen haast hebben, ik vind dat onthaast. Laten we daar eens even over gaan hebben. Oké, okay, Jauke. We gaan erop door, doorpraten met Jouke. Dankjewel, Frans, STJ uit Amsterdam. Want Jauke Schaafsma is de bedenker van het plan, kunnen we zeggen. Hij is woordvoerder van ProRail. En uh, Jouke, welkom bij Avondspits. Ja, dankjewel, uh, meneer Eerdmans. Goedenavond. Jij gaat meneer Eerdmans zeggen, dan zeg ik onmiddellijk meneer Schaasma. Oh, dankjewel, nou, ja, we kunnen ook Joost en Jouke doen. Ja. Ja, Oké, okay. <laughs> dat klinkt wel leuk trouwens, Joost en Jouwke. Uh, uh, ik vind het een goed initiatief, complimenten. Uh, heb je al veel positieve reacties op de sticker? Ja, we krijgen vooral via Twitter uh, veel positieve reacties. Dus ook eigenlijk via Twitter hebben we dat uh, ja, een beetje naar buiten gebracht dat we dit gingen doen. En uh, nou, over het algemeen zijn mensen er uh, heel blij mee en vooral het gevoel dat er, uh, ja, dat er eigenlijk geluisterd wordt naar een wens van de reiziger zelf. Ja, voelden jullie dat dit aankomen? Mensen ergerden zich uh, daaraan en, en er was echt even deze actie bij nodig? Ja, het is uh, een initiatief, uh, zou je kunnen zeggen, van reizigersvereniging Rover. Uh, in die zin ah. heb ik het ook zeker niet uh, zelf bedacht. Um, en Rover die uh, uh, gaf dat ons aan op een nieuwjaarsreceptie van kunnen jullie nou uh, eens wat doen aan die irritatie die wij veel uh, terugkrijgen van reizigers. Uh, dat ze niet kunnen doorlopen op de roltrap omdat uh, iedereen maar links staat terwijl in het buitenland het zo gewoon is dat je ja. aan de kant gaat. Daar staan ook geen stickers bij nodig. Hè? In Londen heb ik geen sticker gezien. Ja, misschien is het een uh, gewenningsproces. Uh, Zat ik net ook altijd denken toen ik de luisteraars hoorde. En uh, ja. we spreken elkaar over drie jaar en dan zijn de stickers niet meer nodig. Nee, dus dat zou jullie doel zijn. Dat is eigenlijk, eigenlijk het streven dat iedereen zich gewoon gaat gedragen. Eigenlijk op de roltrap. Ja, wat we eigenlijk doen is het, uh, de, de wens van die reiziger uh, doorvertalen naar iets uh, heel simpels. Een sticker. En uh, ja, we doen eigenlijk een beroep op uh, het fatsoen van iedereen om, uh, om, om op elkaar te letten daarin. En nou ja, ik, ik ga er eigenlijk wel vanuit dat er een punt komt... dat die stickers al lang niet meer nodig zijn, dat nee. iedereen het in zijn hoofd heeft. En een ergernis is ook nog eens in- en uitstappen. Dat merk ik trouwens ook bij mensen die twitteren. Dat je zegt van, zou daar misschien ook een, een sticker tegenaan moeten? Dat je zegt, jongens, wacht nou eens even met instappen tot mensen gewoon zijn uitgestapt. Ja, zoals inmiddels bekend is, hè, zijn de rollen op het spoor verdeeld... Vanuit ProRail eh, dragen wij verantwoordelijkheid voor de transfer. Hè, dat mensen van en naar het bron kunnen komen. En het is ook aan de vervoerders vervolgens om, eh, ja, om te helpen... om de reizigers eh, goed in en uit de trein te krijgen. Natuurlijk eh, nou, willen we daar ook onze bijdrage aan leveren. Maar ja, die suggestie hebben wij ook gehoord. En eh, nou, wie weet komen de vervoerders daar ook op. Je bedoelt de NS en anderen die dan op hun trein stellen... gewoon die sticker plakken, mag met, met instappen tot mensen zijn uitgestapt. Dat, dat zou jou wel een goed ja. idee lijken. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld. En, uh, wat ook al eens is geprobeerd op uh, de merwede Lingenlijn. En daar rijdt uh, vervoerder Arriva. Om daar uh, assistentie te bieden bij het in- en uitstappen, Omdat het soms uh, heel druk kan zijn op het peron uh, tijdens de spits. Nou uh, ja, zo zie je dat je op allerlei manieren uh, de reiziger tegemoet wil komen. Ja. En irritatie zoveel mogelijk doorwegnemen. Ik denk dat ze ook een steuntje, een duwtje in de rug uh, nodig hebben. Dat, dat er zo'n sticker daarbij kan helpen, daar geloof ik wel in. We gaan even terug naar Valentin, ja, Van Want die, van die blijven lang hangen trouwens Jouk Schaasma van ProRail. Valentijn Wilson belt nu terug op een vaste lijn. Ja, en uh, wat ik eigenlijk al wil zeggen, het gaat niet alleen om fatsoen. Het gaat er ook gewoon om dat we wat aardiger voor elkaar moeten zijn. En uh, dan zou je kunnen zeggen, doe eens een keer voor elkaar een stapje opzij voor een fijnere maatschappij. En dan maakt het helemaal niet uit of je nou links of rechts op die rolltap staat. Maar als je ziet dat iemand haast heeft, geef die persoon ruimte. Ja. En als iemand ja. uh, uh, nog net de metro wil halen, hou even voor me nog even de deur open. Want dat over mij, overkwam mij laatst van de week, ja, dat ik net de deur voor mijn neus dicht ging en ik er net niet meer tussendoor ja. binnen kon glippen en een kwartier moet wachten. En ja, als je dat... In die, ik, ik heb dat altijd zo'n soort, soort, soort houding van, oh jee, er komt iemand aan, ik... Ik ga even in die deur staan, zodat hij. Ja, dat, dat mag niet, hè? Je mag de deur, mag de deur nee, niet openhouden. Dat, niet, dat zou vernieling zijn. Ja. Je, dan, je moet aardig zijn voor elkaar. Ja, en nou, dus ja, als iemand in de rij staat bij de kassa van Albert Heijn, en maar één boodschapje heeft... Ja, zoiets, hè? Precies. En gaat hij gewoon voor. Ja. En, en, uh... Maar daar hoeven we niet allemaal stickers bij te gaan gebruiken. Dat moeten we denk ik ook weer niet overdreven. We moeten in een stickerisatie van de maatschappij. Ja, maar... Ik denk dat het misschien toch wel goed is dat de, de, de, me, me, de, de, de, je hebt toch een soort hufterisering en, en afstandelijkheid uh, grotere afstandelijkheid tussen de mensen in onze samenleving yeah. en misschien zouden dat soort stickers toch, uh, toch kunnen helpen, een soort reminders kunnen helpen ja. dat we ja. gewoon gezelliger en leuker met elkaar moeten omgaan en ja. af en toe ook een gebbetje maken en gewoon doe eens even voor iemand anders een stapje. Valentijn, Uiteind. het voor is een helder. Gezelliger maatschappij. Thank you voor deze goede call. Dank je wel. 081121 rechts gaan staan op de roltrap. Goed initiatief. Moeten we gaan doen? Er wordt veel getwitterd op hashtag wnl. Martijn Leegte volgens mij is een sticker alleen niet genoeg. Nee, mensen moeten van iemand horen hoe het werkt. Voor dus hoe erg ook Taco Jelgesma zegt: beschaving is een kwestie van mentaliteit die je helaas niet kunt sturen met stickers. Raymond Nieuwenhuis, De stelling moet, niet, moet de stelling niet zijn rechts in de lift. Daar ga ik even over nadenken. John Koenraads zegt. Fatsoensnorm in ons land is ver beneden peil. Ik ben er ook voor. Maar ook bij in- en uitstappen bij de treinen. Vertragingen zullen minder worden. Wim Dorsman twittert. Beleefdheidsvormen zijn tegenwoordig ver te zoeken. Deur open houden. Degene die naar buiten loopt. En voorrang geven. Hella Kuipers zegt. Fatsoen op de roltrap. Ik hoopte heel even dat het zou gaan over een fatsoenskloof. Tussen eenen Rutger en eenen Frenk. Ja, briljant. Ik ga vanavond nog een keer terugkijken. De wil door van gisteravond bedoel je. En Boerkaman zegt. Eerdmans, ik doe het maar even zo op de. Roltrap staat recht stil en gaat links vooruit, met name in Den Haag. Ik vind hem mooi gevonden. Wouter tot slot. Eens Joost, ik erg me kapot aan die lui, maar geen sticker nodig. In Londen duwen ze je gewoon opzij. Moet hier ook worden ingevoerd. Het gaat dus om de sticker van ProRail, bedacht door Rover, eh, om te zeggen... we gaan eh, de mensen verzoeken rechts op de roltrap te staan als je geen haast hebt... zodat de mensen links eromheen kunnen. En dan haal je nog eens een keer een trein. Mevrouw Bakker, Mevrouw Bakker. uit Amsterdam. Dag, goedenavond, meneer. Uh, ik wil graag even opmerken dat er ook mensen zijn, en daar ben ik erin van, helaas, dat ik niet in staat ben om aan de rechterkant te staan, omdat ik me niet vast kan houden. En daarvoor ga ik altijd aan de linkerkant staan. U heeft een probleem met uw rechterarm? Ja, ja niet alleen mijn rechterarm, ook mijn rechterbeen. Aha. Dat is ja, het probleem, dus je, je moet Dus het is wel heel, heel netjes allemaal, maar je moet er ook bij nadenken dat, we, dat niet iedereen het kan. Ja, ik zou bijna zeggen, Wij sticker wil wel, ja. Ik wil wel, maar ik kan niet. Iemand zegt u moet zich dan omdraaien, lijkt mij wat sterk anders zeggen: sticker op uw rug, van ik, ik, ik kan niet rechtstaan. Dat ja, lijkt me allemaal een nou, beetje overdreven. Moet je ook achter achteruit er afstappen, dus dat is ook niet zo eenvoudig. Je moet je eerst draaien en dan er afstappen. Is niet zo nee, even. Maar, maar ik ben het met u eens. Maar het gaat er natuurlijk ja. om dat we ruimte laten en een beetje met elkaar meedenken, dat iemand zich, uh, zich kan. Uh... Ik, denk, ik denk wel mee, maar er zijn ja. echt afwij alles is op rechts geconcentreerd. Wel, wel in een iedereen... beetje in deze show, ja. Dat klopt, dat klopt overigens wel. Ja. Nou, nou oké, okay. dank u wel mevrouw. In de, praktijk, in de praktijk werkt het niet zo. Merci mevrouw Bakker, goed voor deze eigenlijk, uitzondering op de stickerregel dat sommige mensen links moeten staan. Zullen wel uitzonderingen blijven. Nog een mevrouw en dame, mevrouw Vogel uit Utrecht. Ja. Zegt u maar. ja, ik was, ik was uh, zondag in Alkmaar en zag daar die stickers. En dat zijn ook plaatjes met, uh, van twee mensen die allebei met hun armen losstaan op dat stickertje. Ja. Maar ik ben een oudere dame met een stok. En als je je linkerhand kun je leggen op de linkerleuning... En die, die hou je vast, die gaat met je mee. En met je rechterhand sta je stevig met je stok. En laat de mensen hm. aan de rechterkant maar hollen. En, ja. en, en, en dat ze de trein halen. Dan, maar, dan maar dan draaien we alles om. Het is eigenlijk ja. veel handiger. Okay. Omdat toch het gros van de mensen rechts, rechtshandig is. En als je dan gehouden bent om juist met je rechterhand een stok vast te houden. Dat je dan aan de linkerkant je steun ja. hebt aan de. Nou, draaien. toch, u bent al de, de tweede bellen die zegt. Leuning. U liever links, zegt u, want dan kun je rechts een stok verzouden. Dus u zegt, er zijn meer mensen met een stok, dan zou het allemaal links moeten. Overigens is het wel in de rest van de hele wereld inderdaad rechts geregeld. Dat mensen nee, rechts... nee, in de Engelse landen is het uh, nee. links geregeld. Nee, we hebben het net gecheckt. Het is zelfs oh. in Engeland zo dat je rechts op de roltrap moet, uh, moet staan. Opmerkelijk genoeg vonden wij het ook. Maar dank u wel, mevrouw oh. Vogel. Uit oh. u terecht, u... Oh. Uw punt wordt meegenomen. Zeer, zeer goed dat u belde. 0800 1121 rechts houden op de roltrap. Uh, nog even terug aan Jauke maar van ProRail. Deze, deze dames, die zeggen ik moet links staan. Ja, deze dames laten natuurlijk uh, zien dat er inderdaad uitzonderingen zijn... en dat we vooral ook uh, rekening met elkaar moeten houden... en dat, dat we redelijk moeten blijven. En dus uh, deze actie en, uh, uh, ja, om, om het tussen de oren te krijgen... dat er uh, mensen zijn met haast... en dat je, dat je elkaar niet hoeft te irriteren in de weg te zitten... Ja, daar staat natuurlijk tegenover dat ook mensen het recht moeten hebben... om uh, gewoon, uh, ja, ook als ze uh, bijvoorbeeld... Hè, want die voorbeelden zijn er ook wel hoor... mensen die uh, echt wel een grote ruimte op de roltrap nodig hebben... om wat voor reden dan ook... Misschien wel met een later de roltrap opgaan, Ja, ja daar moeten we gewoon rekening met elkaar houden. Ja, we hebben ook nog liften, hè? Ik bedoel, dat kan, dat kan ook. Precies. Ja, oké. Okay. Jan, ja? nog, een, nog een opmerking? Jouw? Nee hoor, dat, okay. dat, dat, dat is een goed punt, er dus zijn liften. Er ja. zijn dus liften, dat wou ik maar zeggen. Jouwke maar dank je wel. Rechts op de roltrap dus, wat, wat ProRail betreft. Zometeen praten we nog met Rover Chris Vonk. U kunt meedoen, 081121, sticker erop. En rechts houden op de roltrap, dat is mijn mening. Ik ben het gewoon eens met, met de heren en dames van, van ProRail en, en, en Rover. Werkt u nu in een groot bedrijf, een groot, bijvoorbeeld een warenhuis, of op Schiphol. En zegt u, dat zouden wij nou ook hier moeten invoeren. Gewoon een stikkertje erop, hou rechts. He, op Schiphol zie ik dat ook helemaal voor me. Gewoon om het te starten. Uh, bel dan ook even op 11 21. Hopelijk komt u er doorheen om te zeggen of u daarmee eens bent rechts houden op de roltrap. Uh, Fons Vlotman die twittert: roltrap links laten liggen en de gewone trap nemen. Dat is ook nog eens gezonder. Richard Beatty zegt ook deze stickers op de snelweg rechts houden als je geen haast hebt. Is ook een hele leuke. Sam van der Pol is de sticker geen teken van armoe. Waarom spreken elkaar niet meer al aan op onfatsoenlijk gedrag? Omdat je dan vaak een stomp in je gezicht krijgt. Uh, maar Marten Leegte links staan op de roltrap is geen gebrek aan fatsoen, maar onwetendheid. En onvermogen je te verplaatsen in de haastige mensnuance, Eerdmans. Annique, eh, Annemiek Verhoeven eh, zegt... je moet ze eens horen wanneer men op de snelweg naast elkaar blijft rijden. Het is toch helemaal logisch om opzij te stappen, precies. En Geoffrey Kaiser zegt... Eertmans, het is een roltrap en geen rollift. Dus iedereen dient te lopen. Ja, er is ook nog een punt. Nou, ik heb geen producer van de roltrap gesproken... maar je zou inderdaad zeggen, het is een trap om te lopen. Maar veel mensen houden daar gewoon eventjes eh, houden even stil. Oké, okay, 0800 1121. Uh, Daan Berkens uit Amsterdam. Goedenavond, Joost. Dag, Daan. Uh, ik, uh, ik ben het op zich wel mee eens. Uh, recht aanhouden, maar ja, als ik in het openbaar vervoer uh, ben, dan merk ik gewoon inderdaad dat uh, zeg maar de vaste reizigers dat ook best wel veel doen. Maar het is meer inderdaad uh, uh, ja, de, de dagjesmensen en dat soort mensen die, uh, die, die dat soms genezen door hebben, dat, uh, dat de anderen ophouden. Nee, dus wat precies. Ik, dat vind ik, is in principe wel een goed idee. Juist is een alarmering, hè? Dankjewel, Anke van der Schaaf. Uit Haarlem. Ja, hallo. Um, ik weet het niet zeker, maar volgens mij is het een oud plan. Ik kan me herinneren van een aantal jaar geleden dat zo'n zo campagne ook eens is geweest. Misschien niet zo heel groot als dat ze het nu willen aanpakken. Nee. Maar het komt mij niet geheel en al onbekend voor stickers op de roltrap... Uh... Ja. Over het passeergedrag. Klopt dat? En ik weet het niet zeker. Wat leuk. Twee jaar, ik zie iemand nu ook zeggen... twee jaar geleden initiatief. Ik weet niet van wie dat komt. De regisseur uh, meldt me dit. Maar daar zou je nog wel eens gelijk in kunnen hebben, Anke. Dat zou ja. uh, zomaar zo kunnen. Nou, dan is het dus uh, misschien... weer Oud uit, nieuws. De, uit, oud, nou, ja, nou, voor veel mensen nieuw. En gelukkig maar. Want ik denk ja. dat het eigenlijk wel goed is... dat mensen dit uh, nu eens uh, flink tussen ben de oren gaan krijgen. He, vind je niet? Ja. Dus het is inderdaad ik een ben test. Ik ben er helemaal mee eens. Je kreeg... Hartstikke mee eens. Ja. Maar ik was gewoon benieuwd of het klopt, of ik gelijk heb. Want ik vond dat toen een heel goed initiatief. Nou, nou, weet je wat het is? Nou begrijp ik het. Het was de proef, zoals ik het zei, in Amersfoort en Leiden. En die zullen wel uh, toen gestart zijn. Dat, dan zul je hmm. wel bij Amersfoort... als op Schiphol? Kan dat ook? Nee, we gaan... Nee. Ja, misschien als het op Schiphol, op die loopbanden. Nou, wie dat weet. We hebben Schiphol sorry. opgeroepen om te bellen. Als ze mogen luisteren, dan kunnen ze bellen. Anke, dank je wel. Uh, Oké, okay, ga... Merci, sorry, uh, dank je wel. 0811 21. Hou rechts op de roltrap. Pieter van Uttert. Pieter van Uttert, Middelburg. Uh, het probleem is niet uh, of iemand links staat of rechts staat. Staat iemand rechts, dan passeer hem links. Staat iemand links, dan passeer hem rechts. En zo la het tussendoor. Het werkelijke probleem is dat er twee mensen op één rotraptree staan. Ja. ja. Dan, dan kan er niemand meer langs. Maar links of rechts maakt niet uit. Jij wil een maar sticker. Niet met ja. twee op één tree. Je zou zeggen, geen sticker met een uh, verbod uh, naast elkaar staan. Nee. Nou ja, een sticker met zeggen van er uh, moeten niet twee mensen op één tree staan. Ja. ja. Nou, dat is ook een idee. Het is hem alleen nu. Dan, dan, dan kan je uh, het altijd langs. Oké, okay, is, is, is een aanvullend idee, Pieter. Dankjewel. Even kijken, dan hebben we nog een, een, een, Peter, een Peter Muis uit Apeldoorn. Goedendag, Peter Mars uit Apeldoorn. Hallo. Dag Joost. Ik ben toevallig vorige week in München geweest... maar ik tot mijn grote verbazing precies hetzelfde zag... dat we in de metro in één keer iedereen rechts ging staan. En ik vind het eigenlijk een geweldig initiatief ook. Er zijn altijd mensen... Um, die haast hebben. Ja. En een van de vorige sprekers had het erover van... Uh, dan moet je hier op een huis gaan. En het is natuurlijk nooit je eigen... Uh, het is niet altijd je eigen reden te zijn dat je te laat bent. Het kan ook door vertragingen of aansluitingen missen dat je haast hebt. Dus uh, het lijkt mij een zeer goed initiatief. En ik denk dat het wel moet met stickers. Want ik zou niet weten hoe je anders uh, de maatschappij nog kunt beïnvloeden... Ja. of uh, kunt veranderen. Ja. Dus je moet dat wel met posters of met reclamemateriaal mee aan de gang. Ja, ik, ik denk dat altijd dat maar... Precies, Peter. Ik denk concreet gewoon waar mensen inderdaad aankomen... dan moet je het meteen doen. Je kunt ook niet op elke roltrap een agent gaan zetten. Laten we in hemelsnaam niet, niet dat uh, gaan, gaan af, afdwingen het, via handhaving. Het, het, het, het, het, het, het besef gewoon dat je, dat je ruimte moet maken. Of je nou links gaat staan of rechts gaat staan... Uh, de ene mevrouw die kan niet met de linkerarm op de band, de ander niet met de rechter. Het ja. gaat erom dat je niet met, met vier man in een kiekje die op bezet houdt. Als ja. mensen haast hebben, door wat voor redenen, nou, dan ook, uh, laat ze dan een pasje uh, een doen. Precies. En, doen. En, en dan ben ik het Aan helemaal mee. Da dankjewel, Peter Muis, voor je bijdrage en avondspits. En ik zeg daarbij, dan vind ik een sticker wel handig om te zeggen... houd rechts, want dan heeft men het allemaal in de gaten. Als je gaat zeggen, probeer meer ruimte voor elkaar te maken... dan wordt het weer zo'n vage sticker. Dus ik, ik vind het een goed, uh, nog steeds een goede tekst. Hou rechts op de roltrap als je geen haast hebt. Camille Egermond zegt... in Londen heb je toch van die bandjes walk on the left, stand on the right. Raymond Schepers zegt... Eerdmans kunnen ze zo'n sticker ook boven de 50, boven de A50 plakken. Juist, en Gert Gering zegt... het is een van de symptomen van de nieuwe ploertigheid. Is het, niet, het is niet met stickers op te lossen, Eertmans. Gert, bedankt. We gaan even gauw naar Chris Vonk. want hij is de, eigenlijk de echte bedenker van het plan. Chris, goedenavond. Goedendag, met Chris Fonk. Ja, je bent woordvoerder van reizigerorganisatie Rover. Uh, er wordt heel veel gemeld, ook van andere gedrag, zeg maar, in, uh, rond het OV. Uh, vind je, zijn we zo asociaal dat dit nodig is, zo'n stickerplan? Ja. Uh, ja, over het algemeen wel. Want uh, mensen gaan altijd maar op de roltrap inderdaad naast elkaar zijn. Er zijn altijd meer een aantal mensen die wat meer haast hebben. En uh, die lopen dan nog op de roltrap. Nou, geef die mensen inderdaad de ruimte, ga inderdaad recht staan. En, uh, hoe het dat? Uh, daar kan je stil blijven staan, ja. ook als je een koffer een zware koffer hebt en zo. En laten mensen over de andere kant uh, voorbij lopen. In uh, Amersfoort is inderdaad en Leiden de proef uh, die uh, ProRail en in-s gedaan hebben. En ik kom uh, wekelijks ook in Amersfoort omdat ons kantoor daar zit en het werkt prima. Ja, het werkt prima. Nou zeg ik, zou je niet ook bij de metrostations moeten gaan doen, busstations? Uh, daar gaan jullie toch ook een klein beetje over als reizigersorganisatie? Ja, ik denk het wel. Als deze proef, uh, inderdaad, en ik denk ook wel dat die verslaagd is, men wil hem nu inderdaad gaan uitbreiden, gaat ook bij uh, metrostations en dergelijke doen. Je ziet in de praktijk, zie je het al wat vaker gebeuren, gelukkig. Uh, mensen nemen al vaker het idee van, ik ga wel rechts staan en dan kan ik het links vrij houden. Maar ja, net als er eentje helemaal vol aankomt, dan hebben ze toch allemaal weer de neiging om te blijven staan. Uh, hm. Dus uh, ook dan denk ik, door middel van die voetstickers in het rood en in het uh, groen, uh, met een bordje erbij aan de onderkant. En het helpt wel. Ja, want iemand anders zegt, zet de, zet de stickers op de roltrap. Dus zeg maar, misschien wel... Ja, dat, is, dat, uh, ja? dat uh, gebeurt in Amersfoort en Leiden gebeurt dat dus ook. Dus als, als je de roltrap opgaat, op de treden zelfs? Ja, op de treden zitten die... Kijk, de trappen, kijk, kijk. kijk. Ja. Hartstikke goed. Hé, hey, blijf hangen. We zijn, er, we zijn nog even aan, aan het kijken. De luisteraars oh, okay. komen binnen. Dankjewel hoor, Chris uh, Rover, Chris Rovers, nee, Chris Vonk van Rover. Want we praten nu met een mevrouw die is blind en doof. En kan niet staan. Goedenavond, mevrouw Dolmen. Goedenavond, ik ben dus volledig blind en linkszijdig doof. Ik heb niet altijd dezelfde begeleider. Ik moet dus zelf dan zo handig zijn, om, want ik loop altijd links dan van mijn begeleider, omdat ik rechts kan horen. Dus 1, 2, 3 op de roltrap en dan moet ik, nou ja, halfbrekende toeren verrichten, meteen achter mijn begeleider gaan staan. Ja. Dat moet ik dan maar zelf even gauw in de gaten hebben. Ik bedoel, ik hoor niks meer als ik van rechts. Informatie zou moeten krijgen. Dus uh, ik, ik denk er ook altijd wel aan, maar er gebeurt natuurlijk ineens zoveel. En als je niet ziet ja. dat die roltrap eraan komt, ik moet zelf mijn maatregelen nemen, omdat ik zelf weet hoe ik daarmee om moet gaan. U bent al blij als u op de roltrap haalt, zeg maar, als u erop staat. Ja, begrijp ik. En dan wilt u aan de linkerkant staan. Ja, dat gaat wel ja. zo snel. Ja, en, en de lift, uh, mevrouw, is dat, is dat een ja, idee? Ja, de lift, ja. Ja, dat, dat is niet altijd aan de orde. Nee, die is niet nou, dan aanwezig. Als ik treinassistentie heb, dan gaan we meestal wel met de lift. Oké, okay, mevrouw Dolmen, dank u, dank u wel. 0800-1121 houdt rechts op de roltrap. Fatsoen, dat begint bij jezelf, um, meneer Renjan van Doorn. Ja, ja goedenavond. hallo. Goedenavond, zegt u nou Renjan? De naam, klopt, de naam klopt niet, maar is niet erg. Excuus. Ik, ik ben voor gedrag. Maar ik zou ook even een land willen breken: dat niet alleen wij als gebruikers recht moeten houden. Maar dat de mensen met haastjes leren uitkijken. Ook weer waar. Ja, want mensen moeten meer opletten. Ik ben toevallig zelf blind. Net zoals die mevrouw hiervoor. Maar ik ben niet doof. Echter, ik reis verschrikkelijk veel. Hmm. Alleen. En wat me vaak gebeurt op een roltrap is dat mensen gewoon langs me rennen en mijn koffer van mijn schouder meerukken. Omdat ze zo'n haast hebben. Want ze kijken gewoon niet uit. No. En daarmee brengen ze wel hun medeburgers in gevaar. Dus zou ik gewoon eigenlijk daarom puur tegen moeten zijn. Maar, Haastige mensen, run maar over een trap. Ben je net zo snel als dat je anderen in gevaar op een roltrap brengt. Dank u wel, Rijn-Jan van Doorn is het er niet mee eens. En tot slot, Colette de Volder, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hallo, je bent van de vereniging Roltrap, begrijp ik, in Woerden. ja, dat klopt. En houden we, moeten we rechts houden op de Roltrap? Uh, absoluut, ja. Oh, wat doet jullie ja, ja, vereniging uh, eigenlijk? Wat, wat doen jullie als vereniging? Uh, wij, wij, we, we zijn een belangrijke vereniging. Woerden had heel lang geen roltrap En uh, tot uh, vijf jaar geleden, toen werden er eindelijk Rolltrappen geplaatst. En um, ja, we, zagen dus, we verzagen dit soort problemen. Mensen weten niet hoe ze met een hadden moeten omgaan. Dus ja, um, we hebben heel veel gedaan aan educatie en dat soort dingen. Oh, en dat is nog steeds nodig. Wat goed. En, en dit helpt ook deze sticker, daar zit, ben je wel blij mee? Ja. Of... Daar ja. ja, ben ik heel erg blij mee. Ja, dat is echt uh, een, was een van de speerpunten van onze vereniging. Kijk al. Dat uh, gewoon veiligheid uh, op de roltrap. Fantastisch. Colette de Volder, dankjewel je van de vereniging roltrap. We, we leren weer elke dag nieuwe verenigingen erbij. Dit was Avondspits van WNL. Hartstikke goed. Links gaan, rechts staan. Dat zeggen we dus op de roltrap. Fatsoen begint ook bij jezelf. Ik vond het een leuke discussie met een u allen. Op Twitter gaat het gevecht verder. Daar kunt u naar kijken. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Dit was Avondspits. Tot morgenavond.